Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Justitie in Duitsland heeft vijftig mannen opgespoord... die in de Tweede Wereldoorlog actief zijn geweest... als bewakers in het vernietigingskamp Auschwitz. Ze zijn allemaal Duitsers van in de negentig. Ze leven verspreid over Duitsland. De namen en gegevens zijn gevonden door het Centrum voor Onderzoek... naar nazi-misdaden in Ludwigsburg. Volgens het onderzoekscentrum is een zaak tegen de vijftig mannen kansrijk... sinds de veroordeling van John Demjanyuk in 2011... De bewaker van het kamp Sobibor kreeg vijf jaar cel... omdat hij onderdeel uitmaakte van een vernietigingsmachine. Volgens de directeur van het, centrum, van het onderzoekscentrum... maakt die argumentatie in de zaak Demjanjoek... nieuwe zaken tegen kampbewakers kansrijk. Zo'n 4000 medewerkers in de thuiszorg... hebben een protestbijeenkomst gehouden op het Malieveld in Den Haag... tegen de bezuinigingen van het kabinet... Daarna ging het in een optocht naar het Lange Voorhout... waar staatssecretaris Van Rijn een petitie met 138.000 handtekeningen kreeg aangeboden. De demonstranten vinden dat door de bezuinigingen van het kabinet de thuiszorg wordt uitgekleed. En ze zijn bang dat veel medewerkers hun baan verliezen. Staatssecretaris Van Rijn noemde het aantal ondertekenaars van de petitie indrukwekkend. Hij zei wel dat veranderingen in de thuiszorg onvermijdelijk zijn... maar hij beloofde goed naar de sector te luisteren. In Irak zijn bij een bomaanslag door een zelfmoordterrorist... zeker twintig doden en tientallen gewonden gevallen. De bom ontplofte bij een verkiezingsbijeenkomst in een stad... iets ten noorden van Bagdad. Volgens de autoriteiten werd de aanslag gepleegd... toen een Soenitische politicus zijn aanhangers wilde toespreken. De aanvaller zou eerst een handgranaat hebben gegooid... en daarna een bom tot ontploffing hebben gebracht. Wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. De Irakse autoriteiten vrezen een toename van het geweld... in de aanloop naar de provinciale verkiezingen op 20 april. Het weer in het noorden zonnig, ook in andere delen van het land schijnt af en toe de zon. In het zuiden blijft het bewolkt. Temperatuur 6 tot 9 graden. En ook morgen zonnig met een maximum temperatuur dan van 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Ja, u hoort het goed. We hebben er weer een winnaar bij. De Ford Transit Custom Champions Edition.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 Hans Smit. Nou, ik ben blij dat u er nog bent hoor. Goedemiddag, Opium tot half vijf op uh, Radio 1. Uh, straks onder andere hier aan, de, aan tafel uh, uh, twee heren die gaan spreken over bloed, zweet en snaren. Olaf van Paas, de documentairemaker, en Henk Rubing. Hij is eerste aanvoerder van de tweede violen van het Concertgebouworkest. Ook Dana Lins aan tafel. Uh, zo dadelijk bespreken we met haar uh, films. Maar laten we eerst eens even gaan kijken hoe de eerste set is afgelopen tussen Roemenië en Nederland. Uh, Devens Cup uh, tennis Marcella Mesker. Ja, in Brasov, zo'n 160 kilometer van Boekarest... doen de Nederlanders het goed. Na de enkelspeler gisteren, Hazen en Seisling wonnen allebei... dus een 2-0 voorsprong, gaat het ook in het dubbelspel uitstekend. Hazen, met Jean-Julien Royer aan zijn zijde... heeft de eerste set gewonnen met 6-4. Eén break in de derde game was voldoende voor de setwinst. We zijn nu aan het begin van de tweede set. Het staat 2-1 de, voor de Roemenen, maar Royer... Weer, dus het kan uh, ieder moment weer twee gelijk worden. Nederland dus uh, op koers. Mochten ze deze dubbel uh, vandaag uh, winnend afsluiten... dan is de zege binnen en gaat Nederland door naar de eindronde... van uh, de Europese zone. En dan mogen we een promotiewedstrijd spelen voor de grote wereldgroep. Dat zal dan pas later in het jaar zijn, in september. Voorlopig 6-4 voor Nederland, 2-1 voor Roemenië in de tweede set. Ja, dankjewel, je Misker. Ja, oh. en eventjes vragen van uh, welke films wil je gaan bespreken straks? Drie uh, debuten bedacht ik me op weg hier naartoe. Eentje die zich in Tel Aviv afspeelt, Phil de Voigt, New York, Late Quartet, en een uh, ik weet niet of het nou Amsterdam of Rotterdam is, want er wordt veel heen en weer gereisd, Valentino. Valentino met uh, Najib Amali, toch? Ja, klopt. Ja, en de uh, leuke, die, die Leed Quartet, of Quartet, Quartet, want aan de andere kant van de tafel, alle van Pasen, documentairemaker van de, de serie over het Concertgebouw Orkest, Bloed, Zweet en Snaren. Zijn er al op die eerste aflevering veel reacties binnengekomen? Ja, veel. Uh, gelukkig positief. En uh, dat ze het overwegend uh, mooi vinden dat het orkest waarvan we het denk ik allemaal kennen, prachtig aangekleed in Amsterdam-Zuid, een hartstikke mooi gebouw, uh, hele mooie muziek maken. Misschien soms ook een beetje onbegrepen muziek gaan we zo misschien over hebben, Henk. Ja. Uh, dat dat wel op een of andere manier te ontrafelen valt... door naar individuen te kijken en te achterhalen van... oké, okay, wat beweegt ze? Ja. En misschien als je dat maal 120 doet... omdat het orkest uit 120 leden bestaat... Mm -hmm. krijg je misschien een gezicht erbij, een gevoel erbij. Ja. Henk Rubing, zoals ik al zei, eerste aanvoerder van de tweede viool... ben je al in beeld geweest? Ja. Um, ja, ik, ben, ik heb een, ik heb een uh, cameraploeg bij mij thuis gehad, ja. Maar, maar uh, ook in de eerste aflevering? Nee, nee, nee, nee nog he? niet. Nee, nee, dat want, komt, want dat uh, is zo gecomponeerd uh, dat, dat je pas in een verdere aflevering een ja. centrale rol speelt. Ja, en klinkt. hoe was het om een cameraploeg thuis te hebben? Oh, uh, heel genoeglijk, eerlijk gezegd. Maar ik, ik was niet alleen, alleen met de cameraploeg, want we waren aan het repeteren met, uh, met, uh, met z'n of met z'n vijftiende geloof ik zelfs, om een concert voor te breiden. Dus dat was, was heel aardig. Druk een drukke boel. We hebben het er straks uitgebreid over. Straks ook Laura Jansen die gaat zingen. Laten we eerst eens even kijken welke vijf voorstellingen de afgelopen maand het best werden besproken in de kranten. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Weijers. Bijzonder is dat er twee cabaretjes in zitten. En een hele verrassende nummer 1. Op 5. Dat vind ik, um, vind ik het allerkutste van. Um... Van, nou, van de hele wereld. Daniel Arends, een jonge cabaretier... die een nieuw programma heeft uitgebracht... dat door de verschillende recensenten van de verschillende kranten... heel goed is besproken. De Volkskrant zegt... Waarom heet deze voorstelling eigenlijk de zachte heelmeester? Is het Arends vooral te doen om het aanpakken van Nederland meningenland? Maar waarom is dit onderwerp nou zo bescheiden uitgewerkt? Uiteindelijk zijn dit te veel vraagtekens. Op vier... Een dansvoorstelling. In 1967 maakte Rudy van Dantzig Romeo en Julia. En het uh, Nationale Ballet heeft besloten om die voorstelling opnieuw uit te brengen. De Telegraaf geeft vier sterren en schrijft... Matthew Golding, dat is de Romeo... maakt nu zijn debuut als de jonge minnaar uit een gehate familie. Hij is een opvallend mannelijk en gespierde Romeo. Met zoveel jeugdige brani en dansvirtuositeit... dat zijn interpretatie volledig overtuigt. Op drie... Waar is Nina? Ik moet Nina zien. Ik zou wel gelukkig zijn als ik alleen maar haar haar mag kussen. Op drie staat een lange voorstelling. Maar een voorstelling die, hoewel die vijf uur duurt, geen minuut te lang is volgens Rees Het is strange interlude van het nationale toneel. Die in de tijd dus al werd gemaakt, maar nu opnieuw is uitgebracht... met in de hoofdrollen dezelfde spelers. Onder wie Ariane Schluter, Mark Rietman en uh, Jappe Klaas. NRC Handelsblad geeft vier sterren en schrijft... Net als tien jaar geleden glorieert Ariane Schluter als Nina. Ondanks haar ontembare, wervelende energie... groeit er geleidelijk een innige melancholie in haar spel. Op twee. Nou, werk dat thuis rustig is met wat vrienden uit. <lacht> Ja, bijzonder. Uh, de tweede cabaretier. En het is Lebbis, uh, Hans Sibbel, die uh, bij zijn vorige programma de Polifinario won. Dat is de belangrijkste prijs voor het cabaret in Nederland. Nu heet zijn nieuwe programma Het Grijze Gebied... en dat is misschien volgens de recensent van de theaterkrant... wel zijn beste programma ooit. Want deze recensent, Ruud Buurman, geeft maar liefst vijf sterren. Lebes plakt kleine en grote kwesties moeiteloos aan elkaar, schrijft Buurman. Tot een lange, boeiende monoloog. Nagenoeg, alles doet er toe. Is zeer wel overwogen en oprecht. Hij spat van het podium, elke voorstelling en elke avond weer... En op één. Een... een bijzondere voorstelling op, uh, op de eerste plaats, omdat het gaat om een voorstelling die pas midden vorige week in première ging. Het is een eerste toneeltekst van Robert Albedinck-Thame. Hij heeft een aantal teksten geschreven voor televisieseries zoals Dunja en Daisy, Adam en Eva. Maar hij wilde zich ook eens wagen aan het toneel. En het is een lunchvoorstelling, dus hij is klein begonnen van Bellevue Lunchtheater in Amsterdam. Maar volgens de recensenten is deze tekst al een voltreffer. Alle recensenten geven heel veel sterren, ook Trouw, vier sterren. En Trouw schrijft wonderlijk hoe de combinatie van het aardse naturel van Olga Zuiderhoek... en het heerlijk geëxalteerde spel van Ria Eimers tot een heel andere kijk kan leiden. Je kunt het stuk zien als een soapachtige intrige, maar ook als een hersenspinsel. Dat maakt het stuk spannender dan de plot. Vijf voorstellingen, verschillende voorstellingen... maar voorstellingen die u, waar u ook zin in hebt, allemaal nog kunt zien. Ja, en die, uh, ja, die laatste voorstelling die op de eerste plaats staat... die heet overigens Motregen-variaties. Want uh, Constant Meijers was de titel vergeten. Theaterkrant.nl, daar kunt u de uh, speellijsten van die vijf voorstellingen vinden. Ja, het ligt hier een prachtig album op tafel. Elba heet het. En uh, het mooie is dat degene die verantwoordelijk is voor dat album, die zit... Op nou, nog geen twintig meter afstand. Ik ben zo trots dat ze er is. Hier is ze met een uh, wat ouder nummer al, Single Girls, Laura Jans. I think you'd like my new hair.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 think about you I'm reading books on meditation praying for my heart's salvation oh I've got the motivation to be a free girl now and I've gone Guy down the hall, put up a new color on my bare walls. I'm so damn busy after all Cause that's what single girls do I oh, oh. don't think about. saying this is for the best and nothing here is wrong but i'm still thinking about i'm still thinking about i'm still thinking about you Pieces of me everywhere were falling down One more glass of wine before I turn off the lights This time, this time I'll be fine, I'll be fine You'll be fine and we'll be fine, oh-oh uh Single Girls, Blauw Nederlandse dochter van een Amerikaanse moeder, een Nederlandse vader, geboren in Nederland. En tegenwoordig woonachtig in een L.A., toch? Yeah. Ja, ik zag ook in, in, in het prachtige album trouwens, Elba. Heel mooi geworden. Ja, oh, bedankt. Ik zag een, een, een nummer Pretty Me, wat je daarin schrijft. Even een citaat: Two bags, a ticket, a couch in L.A., nothing left to prove, finally. Something to say, I'm wise enough now, smart enough now. Is dat een autobiografisch portret? voor Dat is, is zo'n ontzettend, bijna gênant autobiografisch nummer. <laughs> daar zit echt alles in. En ja. Daar weet je echt alles. Ja. Ja, ja. Ja. Vanaf toen je klein was tot, tot aan nu? Ja. ja. Dus we met, met vallen en opstaan. en Veel eenzaamheid ook, als ik het zo lees. Ook, maar ook heel veel geluk. En mm -hmm. heel veel vallen en opstaan, dat is op zich ook een heel mooi proces van het leven. En daar geniet ik... Heel erg van, het vallen en het opstaan. Ja. En, en voor jou het, het, het verschil tussen Nederland en de Verenigde Staten is... daar ben je echt thuis? Of, of, nee, hier of ook. Ik, ben een, ik heb een soort genetisch heimwee. Ik bedoel, als ik daar ben, dan mis ik Nederland heel erg. En andersom ook. Ik mis nu de zon van nee. L.A. en de warmte een beetje. Uh, maar die combinatie werkt heel goed voor mij. Het is daar ambitieus en snel en... Ja, cultureel heel heftig. Mm -hmm. um, hier en, ook, hoor. En hier ook nu, weet je. Maar als ik hier terugkom, is het voor mij mijn jeugd... en de gezelligheid en mijn ja, ja. vrienden... en een soort ja, de oudheid en de, ja, wat rustiger aandoen. Ik vind ja. het heerlijk om hier dus te zijn. Dus nu mis je daar de, de, de zon van daar. Wat mis je uh, van hier als je daar bent? Nou, dat nuchtere. L.A. is wel echt het, zeg, het tegenovergestelde van nuchter. Iedereen is de grootste nieuwste ster. En, de, nou, ja. en dat, ja, dat, dat is heel on-Hollands, ja. zeg maar. Moet je dan ook een soort uh, eeltlaag creëren... of scheppen op je, op je huid... Om, om daarmee om te kunnen gaan. Ja, dat, dat absoluut. En vooral daar niet aan meedoen, denk ik. Gewoon, ja. uh, ik vind dat dat nuchtere mij wel heeft geholpen daar. Ja? Ja. ja? ja. Want wie was je geweest? Of wat was je geweest als je daar wel aan mee had gedaan? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Waarschijnlijk een geblondeerde uh, popsterretje <laughs> daar. Wel, die haarstijl staat je toch <laughs> hartstikke goed. <laughs> ik ben een wat nuchtere mens in dat gekke wereld. Ja. Ja. Dat betekent ook dat je dingen waarschijnlijk aangeboden krijgt waar je dan. Door je nuchterheid op zich? Nou, kom op. Ja, vroeger, vroeger wel. Ik denk dat, dat ik nu wel op een in- een andere positie sta. Dat ik wel heel duidelijk maak van wie ik ben. En dat, ja, dan komt er wat minder rare dingen op me af. Mm -hmm. um, maar vroeger, absoluut, ja. ja? ja. Wie, wie is Laura Jansen in de, de Verenigde Staten? Een uh, independent singer-songwriter die, ja, ja, ja. die al heel lang heel lang aan het uh, ploeteren is. Ja. Ja. En dat Engels dat blijft wel de taal, neem ik aan, waar je, je het liefst ook in uitdrukt. Ja, daar, daar droom ik in en blijkbaar ja? praat ik ook in mijn slaap in het Engels en zo. Dus, ja. Er zijn getuigen van die dat kunnen doen. Ja, bevestigen. dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Dus, dus het zingen in het Nederlands, dat zit er voor jou niet nooit nooit in. Nou, ik in heb jou. het voor het eerst uh, anderhalf jaar geleden gedaan mm -hmm. als, als een soort toevallig ding dat ik in de studio zat en, uh, om achtergrondkoortjes te doen voor Marco Bersato. En toen ging ik het hele liedje met hem zo zingen. En dat was voor het eerst dat ik in het Nederlands zong. En er kwam een heel ander gevoelsbelevenis bij. En het, ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. En de wereld van theatermuziek in Nederland is heel rijk. En ik ben echt met Wim Sonneveld opgevoed. Dus ja, ik, het lijkt me heel leuk om daar een keer ja. uh, wat serieuzer... Mee bezig te zijn. Ja, het is een uh, mooi uh, liedjesalbum, wellicht. Ja, dat lijkt me heel leuk. Met ja. uh, the Village of het dorp. Oh, het <laughs> leuk. Ja, daar, daar kom ik niet aan hoor. Dat durf ik niet. <laughs> dat is heilig. Goed, nou, in ieder geval het album uh, Elba Lichter. Uh, je bent uitgebreid aan de tour om het ja. nou, ik, vooral te promoten. Dat ja, we beginnen gaat... zondag. Ja. En uh, even kijken. Ja, morgen in Nijmegen. Ja, in, Nijmegen hè? in Nijmegen, dat is de kick-off zeg maar, ja. voor de Nederlandse clubtour. Daar hebben dat we heel zin. veel zin in. Ja. Ja. Kick-off, zoals je dat zo mooi in de Nederlandse zegt. Dat zeg je dan zegt, daar, ja. hè? Ja. Eindhoven, Den Haag, Groningen, Utrecht, Amsterdam en Zwolle. En nog, uh, zo dadelijk ook nog één keer bij ons. Ja. Fijn, Dankjewel. dankjewel. En meer informatie, laurajansen.com. Dit is Radio 1. Opium. Ja, afgelopen week start bij de Afro op televisie de reality-serie Bloed, Zweed en Snaren. Kijk je achter de schermen bij de muzici en de staf van een van de wereldorkesten, namelijk het Concertgebouworkest. Orkest. Het staat aan de vooravond van een groot jubileumjaar. Het bestaat 125 jaar, doet daarbij maar liefst zes verschillende continenten aan... Olaf van Pasen, regisseur van de serie, is hier en uh, Henk Rubing... dus de eerste aanvoerder van de tweede violisten. Goed dat ik dat zo aangeef, ja, toch, he? want zo, correct. zo zijn de Helemaal verhoudingen. Een ja. Ja, ja. kijkje in de keuken van een uh, or orkest. Als, we hadden net Oeke Hogendijk die over het Rijks... Uh, min of meer was gevraagd door het Rijks. Hoe is dat bij jou gegaan, Olaf? Zijn ze naar jou toegekomen van het KCO, zoals het heet? De Avro meer, beter oh, ja. gezegd. Omdat de Avro een, een goede relatie heeft met het orkest. Ja. En vindt dat uh, nu ze 125 jaar oud zijn, het orkest, dat daar wel eens uh, aandacht aan mag worden besteed op een manier zoals we het misschien niet eerder hebben gezien. En dat, dat met die opzet zijn we de camera's gaan pakken. Ja, want ik ken de documentaire serie van Roel van Dalen... van een aantal jaar geleden... waarin het onder andere ging over de moeizame manier... waarop Ricardo Chahi als chef-dirigent met het orkest omging. En met de artistieke leiding, Jan Sekveld, als ik me niet vergis. Ja, je stapte geloof ik nog op tijdens die productie. Dat soort drama, ben je daarnaar op zoek geweest? Nou, mocht het zich hebben voorgedaan. <laughs> dan Ga je niet uit weg? Gingen we niet uit weg. Het is, dat is trouwens wel heel interessant wat je zegt. Want uh, van mee af aan werd gezegd, toen wij uh, de eerste gesprekken voerden... van nou, hoe, hoe, wat, wat, wat, wat zullen we ervan maken? Toen werd gezegd, ja, maar niet zoals in 1996 met Roel van Dalen. Want, en toen kwam er echt een lijstje. Hm. En bijvoorbeeld het proefspel waar iemand behoorlijk onderuit. Uh, ja, een proefspel is achter een gordijn. Dat ja. Wordt, uh, ja, en ja. er is een jongen die daar, uh, of een man. Ja, misschien dat denkt, uh, daar. We hebben wel iets aandacht kunnen besteden, daar kan ik misschien zo wat over zeggen. Maar ja. dat is een crime voor elke speler. Ja, leg, leg even uit Heng, hoe dat werkt. Ja, nou, om um, um, um, bij het concertgebouworkest een baan te krijgen, uh, moet je auditeren. En uh, vaak komen daar verschrikkelijk veel kandidaten op af. En het is een, uh, een zenuwslopend karwei wat je daar moet uh, verrichten. En ja, er kan maar één iemand de plek krijgen. Ja. En, uh... Nou ja, dus de, de beste van het moment, ja. die krijgt de baan. Maar die krijgt, uh, de, degene die de auditie doen, die, die weten niet wie er de, wie de speelt. Is het is dus een groot gordijn ja, opgespannen. althans de voorrondes die gaan achter een gordijn. Dus de, de, de, de proefstelcommissie zit in de zaal te luisteren... en weet absoluut niet welke kandidaat op dat moment speelt... <hums> En dan zijn er dan uh, twee rondes en dan volgt uiteindelijk de finale en dat gaat zonder gordijnen. Oh, dat gaat dan, zonder gordijnen. En dan, uh, dan weet je... Dus bij een cello-auditie cello blijkt ineens Jojo Ma achter het nou, gordijnen zitten, zo, zo weet het niet. <güls> het zou in theorie kunnen, maar ik betwijfel of Jojo Ma. Hij heeft geen ambities hier, in die richting, nee, in. ik. Nee, nee, nee, nee. Hoe was het voor jullie? Want dan komt ineens zo'n documentairemaker, die komt... Uh, uh, ja. ja, de AVRO heeft mij gevraagd om een documentaire te maken. En dan zeggen jullie, ja leuk, maar wat kom je in hemelsnaam doen? Hoe was dat? Dat. Um, ja, ik, ik, ik, vond het, ik vond het prima, eerlijk gezegd, voor mijzelf. Maar ik spreek natuurlijk voor mijzelf. Ik weet, ik weet natuurlijk niet hoe alle collega's erop hebben gereageerd. Nou, ging het gesprek daarover? Nou ja, de, de, de cameraproef was toch behoorlijk aanwezig in het concertgebouw. Dus, uh, en je zag wel bij wie ze uh, aan tafel kwamen. Hm. En uh, nee, er werd eigenlijk over het algemeen zeer positief op gereageerd. En het, was, het ging ook op een heel, heel uh, plezierige wijze... Uh, het was, er ging geen dreiging van uit of iets dergelijks. Nee, dat kan namelijk, hè. Ja, ja. Maar um, dat was absoluut niet het geval. Nee, het was heel los en plezierig. En, uh, althans, zo heb ik het ervaren. En ik denk toch eigenlijk mijn collega's ook, ja. Mocht jij overal bij zijn, hoor? Nee. Uh, ik kan het niet mooi maken. Uh, wel heel erg veel. Maar uh, bijvoorbeeld het proefspel. Uh, want van tevoren spraken we dus met, de, met het uh, orkest. De en dan is het een, een, uh, natuurlijk een afvaardiging van het orkest. We zitten niet met 120 man om tafel. Nee. En er wordt er wel gezegd, vooral ook omdat het van die Roel van Dalen na-echode... van uh, nou, een aantal dingen, dat zien wij niet zitten. En dat is bijvoorbeeld een proefspel. Nou In onze productieperiode uh, vonden een aantal proefspelen... de sollicitatierondes als ja. er waren plaats. Ja. We hebben er toch gelukkig eentje kunnen filmen. Maar dat, dat doen we dan in overleg. Ja. En dus niet door kandidaten te volgen. Van uh, hoe ga je het redden of niet. Het, hè, het is een soort idols. Maar we hebben wel meer gezeten op de... Uh, procedure. Dus dat we inderdaad de commissie, waar toevallig ook Henk uit, hij moest oordelen over een clarinetist. Nou, ja. Dan vind ik het al interessant dat een ja, violist moet uitmaken of er een clarinetist wordt aangenomen. Hoe, hoe zit dat? Ja, de, de, een proeftelcommissie uh, bestaat uit een, een, een, een brede delegatie uit het orkest. Uh, dus niet het hele orkest, maar eigenlijk alle groepsaanvoerders en dan de uh, en dan aangevuld met uh, uh, leden van de groep in dit geval uh, waren dat de kleine, andere kleine entister. Ja. En ja, dus je krijgt zo'n breed mogelijk, uh, een breed mogelijke proefpelcommissie. Ja. Op die manier. En ja, en ja. dan uh, wordt er toch eigenlijk van je verwacht dat je in ieder geval zoveel ideeën hebt over het instrument... dat je daar behoorlijk ja. verstandige dingen dan, over dat, kunt zetten. En dat is zo, neem ik aan, toch? Ja, ik denk het wel, ja. ja. ja. De eerste aflevering op TV geweest. Uh, Dana Lins, heb jij gezien uh, toevallig, die eerste aflevering? Ik ga nu wel meteen kijken, want dit vind ik wel heel fascinerend uh, klinken, dit soort verhalen. Natuurlijk ook een beetje stiekem in, in vergelijk met de film waar we het zo over... Ja gaan hebben, waar ook nou, al dit soort processen spelen. Het is een portret waar, waar je uh, individuele leden uh, duidelijk hebt neergezet. Ja. Waardoor het een... Ja, ze worden een beetje bekend bij je. Ja. Uh, onder andere een, een echtpaar. Uh, Kleinitist Hein Wiedijk en violiste Annabeth uh, Webb. Uh, laten we even naar een fragment luisteren. Het is net een dorp een orkest. Ik ja. heb wel eens gezegd voor de gein: van als je dan rode lijntjes zou zetten, naar wie wat met wie gehad heeft, dan krijg je een soort spinnenweb. Dat is heel interessant te <laughs> zien. Dat, dat krijg je ervan. Als je met ze, uh, dus iets laat doen wat, wat ze dus emotioneert. En daarna wordt er gegeten en wat gedronken en dan, dan stop je ze in een hotel. Dat is vragen om naarigheid natuurlijk. Ja, dan denk ik, van dat, dat, dat wil ik dan ook wel zien, eigenlijk. Ja, ja. En dus? Kameraatjes in een hotelkamer? Nee, nee, ik weet het niet. Maar uh, <lacht> <lacht> dat, dat zijn wel details. Als, als iemand dat aanraagt, zelf als lid van een orkest, al denk ik van nou, dat is wel. Die, uh, dat zijn wel smeuige verhalen. Heb je die ook boven tafel gekregen? Of was nou, dat niet je streven? Nou, nou nee. Het, we wilden een reëel beeld geven. Dus, en, nou, dit is ook reëel, of niet? Nou, dus wie weet zijn we dus al in de aflevering 1 geslaagd erin om. <laughs> uh, om dat, ja, je dus, hebt uh, niet, dat is waar. Om dat aan te geven dat kennelijk relaties ontstaan binnen het orkest. Uh, relaties gaan uit binnen het orkest. Ja. Um, daar heerst wel een broeierige sfeer. En ik hoop wel dat we dat gaandeweg kunnen vastleggen. Hmm. Ja. Uh, ik, nog, nog een fragment wat ik wil laten horen. Je zijn veel op tournée, Henk. Uh, en ja. dat, dat is best zwaar, hoorde ja. ik. Ik denk dat als ik in de trein zit naar Frankfurt. dat ik dan wel. Nou, dan even slikken dat je er achterlaat. Maar dat als ik even in, um, in het hotel ben. dat ik dan er wel van kan genieten. Gewoon. Dus. Um... <lacht> Sorry, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk. <lacht> Ja, dat schiet, nou, schiet ze vol. Ik ja. zat te kijken, het emotioneerde mij ook bijna. Kijk aan. Ja. Het zijn mensen. Dat is misschien heel vreemd, maar uh, ik krijg ik, ik het wel als ik het zeg. Maar, uh, deze uh, Annabeth ze heeft vier jonge kinderen met, uh, met, met Hein, een, ook een orkestlid. Ja. nou Wat gebeurt er als ze inderdaad op vakantie... Op vakantie pardon, als, op, uh, <lacht> als zij uh, op tournee gaan. Dan missen ze de kinderen voor een aantal weken. En dan komt er een enorm logistiek probleem om de kijken bij ze. En dan mist een jonge moeder vier jonge ja, kinderen. Ja, dat ja. komt me heel goed voorstellen als vader. Dat je dan denkt, van uh, je bent wel van huis, dan heel lang. Ja. Uh, uh, welke aflevering moeten we op gaan letten, Henk? om uh, jouw uh, uh, aflevering vijf. En wat gaan we daarmee maken? Alvast een uh, tipje van de sluier. Nou, we hebben het daar over uh, mijn viool. Ik speel op een hele mooie viool die ik in Bruiklin heb van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Daar heb ik het dan over. Ik heb het ook over een kopie die ik daarvan heb laten maken. En het is wel interessant om, daar, om uh, ja, dan in de kleine zaal... die twee instrumenten te spelen. Ik weet eerlijk gezegd niet of het echt goed overkomt. Want ja, het wordt allemaal opgenomen met een microfoon. En dat ja. is toch anders dan met je eigen oren. Ja. Maar dat, dat wachten we af. En dan hebben we een, een gedeelte dus bij mij thuis... met, uh, met, het, met het ensemble uh, Kameraten-ACO wat bestaat uit collega's uit het Aha, orkest... Ja. waar we ons bezighouden met het uh, voorbereiden van een concert... wat uh, afgelopen in december was, hmm. in de Engelse kerk. Dus daar repeteren, repeteren wij. En we houden ons daar bezig met, met barokmuziek. Iets wat wij in het, in het groot orkest uh, niet zo vaak ja. spelen. Ja. En we hebben het daar over uitvoeringspraktijken, et cetera... Wat, uh, wat iedereen ontzettend leuk vindt. Aflevering uh, in, 5. Aflevering dat... 5. En we hebben het ook nog over een, co een jonge collega... Johanna Westers die op zoek is naar een, een, een voor haar passend instrument. Oké. Okay. En in de aflevering van de aanzellende... Uh, Dinsdag is Dinsdag. het? Uh, ja. Dan zien we de piccolo-speler Vincent. En volgen we orkestbode Johan die afreist naar Armenië. Ja. Die heb ik al gezien. Het was heel erg mooi. Okay. Dank jullie wel. Uh, de serie is te volgen op dinsdagavond op Nederland 2. Vijf voor half negen. Bloed, zweet en snaren. Meer informatie op afro.nl-bloed, zweet en snaren. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week Lucky Fonds de Derde. Zanger, liedjeschrijver of singer-songwriter, zo u wilt. Nederlands, Engels, Lucky gebruikt ze allebei. En na een tijdje Nederlands was het nu dan ook weer tijd voor een Engelstalig album. Nou, dat was eigenlijk een heel praktische keuze, want ik heb de afgelopen twee jaar heel veel in het buitenland getoerd. En in het buitenland, uh, en ik wou graag nieuwe liedjes zingen. En in het buitenland uh, zing ik Engels, omdat ik wil dat mensen mij verstaan. As a kid, over 30 years ago. Het nieuwe album van Lucky Fonds is getiteld All of Amsterdam. Het is gek eigenlijk, want Amsterdam schittert verder in afwezigheid over het album, De hele, de hele stad komt niet voorbij. Maar All of Amsterdam was eigenlijk een referentie aan. Iets wat Joop Admiraal over Ramses Shafi heeft gezegd. Namelijk dat ik, hij, hij zei een keer over Ramses... Uh, heel Amsterdam was verliefd op hem. En toen ik dat hoorde, toen was ik heel erg... Uh, getroffen door de, het soort van... dacht ik, wat een glorieus beeld. Gewoon een hele stad verliefd op één persoon, weet je wel. En ik, zou, ik dacht ook gelijk van... dat is ook een, een beetje een soort zinnenbeeld voor de aanbeden artiest, weet je wel. Dat is toch een beetje de ambitie van de artiest. Om op een bepaalde manier op te gaan in de menigte. Om, om te geconsumeerd te worden in de door de menigte. En er zit ook weer een praktische reden bij, een minder soort van uh, nobele reden. Maar waar ik ook speel ter wereld, mensen denken dat ik een lokale rakker ben. Dus ja, als ik in Pretoria optreed, dan denken ze dat ik uh, uit Johannesburg kom. En als ik in Toronto optreed, dan denken ze vanuit, uh, doe het uit New York. Dus ik dacht, als ik nou een keer mijn Anne langskom, dat heet Olaf Amsterdam, dan is dat ook gelijk duidelijk. En wat laat Lucky Fonds zien in onze virtuele vitrine? Uh, een boekje, het heet Death of a Naturalist en het is het uh, poëziedebuut van Seamus Heaney, mijn favoriete dichter, de eerste Nobelprijswinnaar en ik denk een van de meest gelezen dichters ter wereld. En uh, het mooie aan dit boekje is dat het is gesigneerd voor mij. Er staat voorin For Lucky Fonds, Slante, dat is de Ierse voor Proost, uh, Seamus Heaney, 3 april 2010. Dat komt omdat... Op die dag gaf hij een lezing aan de Universiteit van Amsterdam. En hij wou niemand daar hebben, behalve dertig studenten en een paar fans... die onder het striksgeheim mochten komen luisteren naar hem. Dus ik, en ik was een van de uitverkorenen. Dus ik heb in een klein zaaltje zei, gehoord hoe hij ze, uit, ja, mijn favoriete poëzie voorlas. Voor en daarna zijn we met z'n allen gaan drinken. Zoals dat een eerste dichter betaamt in... Uh, ja, Café Hoppe op het Spui in Amsterdam. Toen heb ik hem gevraagd om het voor mij te signeren. En het was voor mij een bijzonder moment... omdat ik dacht van... als iemand van zo'n status... iemand die zo... tegen wie ik zo opkijk... gewoon mijn artiestennaam in een kroegje in Amsterdam... in mijn boekje kan schrijven... dat stemt mij hoopvol. Weet je wel. Voor mij als artiest betekent dat iets. Ja, daarom wil ik dit aandragen voor de Virtuele Vitrine, dit boekje... Als je wil zien uh, hoe dit eruit ziet, dit boekje, um, dan praat ik er verder over op opium.afro.nl. Whatever your demands, all of them all mean. En op YouTube en op Facebook pagina van Opium. Uh, 10 april, Paradiso Amsterdam, begint de Lucky Fonds zijn clubtour. Straks Carina Croft over Shakespeare's Othello als musicalster. En de films met Dana Lindsey. Eerst het nieuws van bijna twee over half vier met Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de cyberaanval op banken van gisteren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het team Hightech Crime van het Landelijk Parket. ING kondigde vanochtend een aangifte te zijn gaan doen. Voorlopig daarop of vooruitlopend daarop beginnen politie NOM alvast met het onderzoek. Justitie in Duitsland heeft 50 mannen opgespoord. die in de Tweede Wereldoorlog actief zijn geweest. als bewakers in het vernietigingskamp Auschwitz. Ze zijn allemaal Duitsers van in de 90. De namen en gegevens zijn gevonden door het Centrum voor Onderzoek naar Nazimisdaden in Ludwigsburg. Volgens het onderzoekscentrum is een zaak tegen de 50 mannen kansrijk sinds de veroordeling van John Demjanjoek in 2011. De bewaker van het kamp Sobibor Bor kreeg vijf jaar cel omdat hij onderdeel uitmaakte van een vernietigingsmachine. Volgens de directeur van het onderzoekscentrum maakt die argumentatie in de zaak Demjanjoek nieuwe zaken tegen kampbewakers kansrijk. En Nelson Mandela is na tien dagen ontslagen uit het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse regering heeft dat vandaag bekendgemaakt. De 94-jarige Mandela zal thuis verder herstellen. Hij werd 27 maart opgenomen in een ziekenhuis met longklachten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is opium. Met vier gasten aan tafel, Olaf van Paasen en Henk Rubing. Olaf is de documentairemaker. Hij heeft uh, bloed, zweet en snaren gemaakt. Henk Rubing is eerste aanvoerder van de Tweede Violen van dat uh, KCO. En verder Daarna Linsen met haar bespreek ik zo de films. En uh, Carina Croft, die heeft Otis gemaakt. Dus een musical, uh, gebaseerd op Othello van Shakespeare. Even de cultuurtips uh, rondje. Uh, Dana, heb jij je tip? Ja, ik ga zo gewoon om de hoek hier in de Sarvatistraat kijken... naar die tuin die uh, Doodpaard en de Warme Winkel... in het voormalig theaterinstituut hebben gebouwd of geplant. Het Paradijs. Ik loop daar elke dag langs en ik zie daar van alles gebeuren. En ja. nu wil ik het gaan zien. Het groeit en bloeit. Het is een voorstelling geworden. Heel mooi. Uh, Carina, jij... In het... uh, allebei mijn cultuurtips zitten dus al in de, voor, in de, de uitzending. Want ik wilde dus inderdaad die zeggen, omdat ik sowieso naar alles van de warme winkel ga. Ah. En omdat Amsterdam niet het centrum van het universum is, uh, wil ik ook nog even zeggen dat Strange Interlude uh, deze week in Emmen en in Zoetermeer en Utrecht staat. Voorstelling van het Nationale Toneel ja. met uh, Ariane Schluter onder andere. en Mark Rietman. Dankjewel. Oleg van Pasen. To misschien een saai rondje, omdat ik bijna niks heb kunnen zien uh, van de ja, als met die serie, maar mijn vrouw heeft mij getrakteerd... aanstaande zaterdag ga ik naar uh, Strange Interlude in Utrecht. In Utrecht. Oh, en daar ik kijk niet. ik zeer naar uit. Ja, dan dat heb je zo naar, naar Carina nee, Ik dacht ik naar Oudisch ging, Nee, nee, nee, nee. Oké, Strange Interlude, zeer de moeite waard. Dan Henk, nog een tip? Ja, ik blijf eventjes een beetje in de, in de vioolwereld. Want deze maand is de, de maand van de vioolconcoursen. Er zijn er twee, de, de Vina van Wedi-concours... En het Oscar Bakkenkoor. En het Oscar Bakkenkoor, de finale daarvan, is zondagmiddag 28 april in de grote zaal in het concertgebouw. Oké, okay, dankjewel. Gaan we zo naar de, naar de films. Eerst even kijken hoe het bij de Davis Cup-wedstrijd Roemenië-Nederland is. Marcelle Mesker. Ja, we naderen de slotfase van de tweede set. Het gaat gelijk op. Uh, Roemenië wel wat beter, hoor. Ze hebben ook uh, halverwege deze set uh, de eerste breakpoints gekregen... op de service van Hazen. Nou, die kwam er uiteindelijk wel doorheen. Nu is het 5-4 voor Roemenië. Hazen, die overigens vandaag 26 jaar is geworden, uh, die serveert. Uh, moeilijke service game 15-30, dus het is nog niet helemaal in de tas, deze set. Eerste set 6-4 voor uh, Nederland, dus dat uh, is prima... Tweede set, nu vijf hier voor Roemenië. Dus we krijgen nog een uh, spannende slotfase. Oké. Okay. Ik vind het toch genot om hem te lezen. Ja, Als je ze live ziet, je wordt er gewoon ontzettend blij van. Je gaat steeds van de, van de hoge toppen naar de diepe dalen. Fantastische pianist. Echt allemaal superduur onzin. Het is een rust en het is zo mooi gecorrigeerd. Je staat met je open bek te kijken van wat is dit? Avro's Opium, de recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week veel. Ja, met uh, Dana ze uiteraard onze vaste medewerker, wat dat betreft. Een late quartet van Jaron Silberman met Philip Seymour Hoffman en Christopher Walken. Uh, over een kwartet. Uh, wat vond je ervan? Nou, het is heel interessant omdat eigenlijk ja, juist twee, in, in vergelijk met... waar we het net uh, over hadden, dat zweet en snaren... want de uh, deze film die gaat over, een, over een, uh, een strijkkwartet in New York... waarvan de uh, cellist en uh, de senior member uh, daarachter komt dat hij ziek is... Dus, en ook niet zomaar maar Parkinson heeft. Dus dat uh, uh, staat op korte termijn het voortbestaan van dat kwartet... en de onderlinge verhoudingen um, in de weg... Ja. Zij gaan, hebben een heel ambitieus plan, namelijk om een beroemd strijdkwartet van Beethoven te gaan spelen. Voor iedereen die dat echt wil weten, Opus 131. Wat, zoals in de film, wordt uitgelegd aan één stuk door. Ik heb het nog even op mijn sprief, biek, spiekbriefje geschreven. Ataka moet worden gespeeld, dus zonder bijna te knipt, ademen. Yeah. Um, en dat, dat is natuurlijk nogal wat als de vingers het gaan Aha. begeven... En, daar gaat de film over. Maar uiteindelijk is dat stiekem aanleiding om de onderlinge verhoudingen tussen die mensen: een echtpaar, een senior. De eerste violist die weer een verhouding heeft met de dochter van dat echtpaar. Ja, ja. Om al die dingen, dus het zijn net mensen. En um, daar, daar, daar moet je heen. Dat kan niet uit, anders. Uh, ja. ja, ik moet er naar absoluut naartoe. Ja, ja. Ah, ja, het is, het ja. is natuurlijk interessant, om, omdat die menselijke kant dan misschien heel erg herkenbaar is. En dat is mooi gedaan. Het mm -hmm. is heel bijzonder om Christopher Walken, een acteur die we eigenlijk alleen maar kennen als. Corrupte politieman of vreemde psychopaat. of uh, tapdansende uh, videoclipfiguur. opeens in een beetje vaderlijke, serieuze uh, ja, rol te is zien. Dat, is dat overtuigend? En dat gaat hem echt ja? heel goed af. Dus wat dat betreft. Um, dat, dat, dat is, het is een acteursfilm. Het is een, het is een kammerspiel. Wat ik jammer vind. is dat eigenlijk de muziek er zo bekijkt afkomt. En, maar dat krijg je, want die acteurs. Die kunnen misschien nog wel een beetje leren hoe ze een instrument in hun handen moeten houden. En uh, ze zijn zeker ook niet. Uh, uh, onmuzikaal. Mm -hmm. dat, dat merk je aan de manier... Ja. hoe ze daarmee ja. omgaan. Ja. Ja. Maar elke keer... als je ze natuurlijk ziet spelen, dan gaat er... Bijna gewoon een soort orkestbak overheen. Dus ja, nog ja. niet eens een ander strijkket. Ja. Van Paas heb je hem, hem gezien of nog niet? Ik ga hem zien, ik heb hem nog niet gezien. Ja. Is hier een link met, met jouw documentaire? Dat denk niet? ik wel. Als ik vanuit ga dat het, in het kort dat er als er iemand dreigt uit de groep te vallen. En, en er kan iemand gespeeld worden op niveau zoals hij gewend is. Wij uh, hebben een medisch adviseur van het Koninklijk Concertgebouw Orkest gevolgd. Um, en die krijgt dit soort dingen op zijn bordje. Niet met Parkinson, laten we dat wel. Maar pijntjes, kwalen. Ja. Het is, per rekening, topsport. Ja. En gehoorbeschadiging. He. Gehoorbeschadiging ligt ja. op de loer. Ja. En wat, wat erg opvalt, en misschien dat het ook uit je film komt... je doet, die orkestleden misschien, dat, Henk, dat kan aanvullen... die doet het misschien niet zozeer voor het publiek ook wel... maar je collega's, die weten donders goed ja, ja. op welk niveau je staat... en daar valt de spanning en, en de dingen te halen. Ja. Dan moeten we naar de volgende film. Dan moeten we naar de volgende film. Ja, de volgende debutant. Nou ja, Valentino is natuurlijk al eventjes in de, in de Nederlandse bioscoop. Dus daar moeten we misschien uh, kort over zijn. Uh, de uh... Uh, Maserati-verkoper uit, uh, uit Rotterdam... die een dubbel leven heeft in Amsterdam als Maserati-verkoper... Nee. en eigenlijk een Marokkaanse volksjongen is... maar zich voordoet als Italiaan. Het is een beetje een, een soort romantische komedie uh, met Najib Amali. Maar het is eigenlijk, als je zo ziet in Nederland... van die films die worden gemaakt om uh, deel uit te maken van, van industrie... of entertainment, dan uh, is hij heel goed in zijn doelen geslaagd. Want je, je springt met het grootste gemak over alle gaten in het scenario heen. En je, je gelooft dat je in tien minuten met een Maserati van Amsterdam en Rotterdam kan zijn... om even thuis nog iets te regelen en dan ja, weer ja, terug. Ja. En um, het, is, het is eigenlijk een, het is een bestaande film, maar die is helemaal rondom Najib Amali gemodelleerd. En dat is zijn eerste hoofdrol, grote filmrol. En dat doet hij heel hij erg. Blijft, uh, hij blijft overleven. Hij blijft overeind. En hij klinkt al zo. Even een stukje. Kunnen we een stukje luisteren? Hey, oh ja, jij wilt natuurlijk ook aan jouw ouders vertellen. Dan kan ik ze meteen aan mijn vader voorstellen. Jouw vader? Ja. Mijn vader? Het zijn ineens een hoop vaders bij elkaar. Ja, hij heeft al de, de gouden status bereikt in één week. 100.000 mensen gingen naar die bioscoop. Die gaan natuurlijk helemaal voor Amalie, dat kan niet Ja, anders. want ik geloof, nou ja, ik ben niet heel erg thuis in dat deel van de podiumkunsten. Maar dat het dat ook heel erg... Populair is als hij shows heeft en zo. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ja. mensen dat dan ook heel graag in de ja, bioscoop willen. Vallen het dan verder met Johnny de zien. Mol, Nassar dit jaar en uh, Dirk de Lind in de bioscoop? Dan heb je nog Phil de Void, een film van de Rama Burgstuin. Dat, dat vind ik ook een hele bijzondere film, want dat, is, dat is vertelt eigenlijk een redelijk uh, conventioneel verhaal. Het gaat over een gearrangeerd huwelijk in een uh, streng orthodox haredisch milieu in, uh, in Tel Aviv. Daar hebben we wel vaker films over gezien, ook van, van mensen die dat een beetje eigenlijk aan de orde willen stellen hoe beklemmend zo'n milieu kan zijn. Maar deze film is, is eigenlijk de eerste film gemaakt voor een niet um, gelovig uh, publiek door een haredische filmmaakster. En ik wist eerlijk gezegd niet eens dat dat een soort stroming in de film is. Zo schijn je bijvoorbeeld ook namelijk een Mormoonse, uh, oh, film, Mormoonse uh, cinema. cinema te hebben. Ja. Nou, Dat hebben wij ook nog nooit gezien. Dat zijn natuurlijk moraalverhalen. Aan het einde moeten we weten dat dit gearrangeerde huwelijk voor alle partijen het beste is. Maar het ligt er niet zo vet bovenop als we ook wel eens hebben gezien met van die, ik zeg dan altijd maar EO-films en daar bedoel ik verder ook niks mee, maar dat je echt al vanaf het begin af aan ziet aankomen, oké, okay, deze uh, aan een lager wol geraakte man gaat straks het licht zien. Ja. Het, is, het is subtiel gedaan. Dus je, je, je, je hebt en een inkijkje in een wereld die je niet kent en tegelijkertijd um, geloof je ook wel wat er gebeurt. Mm. Maar je gaf maar drie sterren in NEC. Ja, omdat ik natuurlijk altijd heel erg streng ben. Dus je, je, kunt, uh, je kunt vermaakt worden door een film in en gecharmeerd... Maar als je hem dan als film gaat bekijken... dan had ik toch nog wel een tweede laagje gewenst. Oké, okay, nou voor die eerste laag kunt u naar de bioscoop. Phil de Voigt, film van filmmaakster Rama Bernstein... sinds donderdag in de Nederlandse bioscopen. Daarna dank je wel en graag tot de volgende keer. Straks Carina Croft over de musical Otis... gebaseerd op Othello van Shakespeare. Maar eerst nog één keer Laura Jansen met Light Hits The Room. <tied> Twisted notion, deep underground Desert ocean, no heart, no sound Deep in the dark, pushing up to get out Car on the rope, slipping, oh oh Oh-oh-oh fell so far that I couldn't stop Everything I held, on oh, was everything I lost Then the light in the room Laura Jansen, en uh, ze werd begeleid. Laten we dat niet vergeten door Jan Peter Hoekstra op de gitaar en de samples werden verzorgd door Wouter Rentema. Ook applaus voor hen. Dank, dank jullie wel. En uh, vanavond dus. Nee, morgen Nijmegen, Eindhoven dan. Daarna Den Haag, Groningen, Utrecht, Amsterdam en Zwolle. Meer informatie: laurajansen.com. en Elba ligt in de winkels. Natuurlijk kennen we de toneelstukken van Shakespeare. We Hamlet, uh, Midsommar, Noem ze maar op. We worden regelmatig opgevoerd in het theater. Binnenkort komt daar een musical bij. De musical To Be or Not To Be. Nee, zo heet hij niet. In het M-Lab, het uh, laboratorium van de Nederlandse musical... wordt deze week de musical Otis opgevoerd. Vrij gebaseerd op Othello van Shakespeare. En uh, theatermaakster Carina Croft, die zit erachter. Jij hebt ervaring met Shakespeare. Want je hebt er al vijf of zes gedaan, toch? Ja, zo met Ja, die om onder andere, ja. Ja, op Oerol Dat was een prachtige voorstelling in de open lucht. Hartstikke koud, maar wel mooi. W wat is zo aantrekkelijk aan het materiaal van, van, van Shakespeare? Kun je dat uitleggen als theatermaker? Uh, ja, nee. Uh, <laughs> God, wat is het met Shakespeare... Alles zit erin. Alles zit erin. Je kan er, je kan er tegen gooien wat je wilt. Maar het stuk blijft sowieso altijd overeind. Uh -huh. Dus je kan altijd leunen op het materiaal. En uh, uh, alles geldt nog steeds. Hij had, had zoveel inzicht in, in wat mensen dreef. En wat mensen. Uh, uh, de, wat gevoelens aanwakkerden en al die dingen. Uh -huh. uh, alles zit erin. Eigenlijk is dat het belangrijkste. Ja, en dan uh, is, is toch. Is, de musical, is, dat is toch een ander verhaal. Toch of niet? Zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat... Uh, uh, sowieso was hij een echte volksvermaker. Hij was de Joop van de Ende van zijn tijd. Maar dan in schrijversvorm. Ja. Dus hij, schrijf, hij schreef voor de massa. Hij schreef voor, voor, voor het grote gebaar en mm. voor de grote groepen. Uh, en dat is, dat is wel wat musical nu is. Dus dat is sowieso al de link. Ja. En wat, wat het ook is, is dat het, uh, dat het gaat over inderdaad over grote thema's, grote emotie, grote gebaren. En daar leent uh, het gezongen repertoire uh, zich juist heel erg voor. Ja, en uh, Othello heb je toen genomen uh, en daar heb je Otis van gemaakt. Ja. Ik dacht meteen, het uh, is een uh, buy-up van, uh, van Otis Redding. Ja, maar nou is... ja, het is ook inderdaad, want het is natuurlijk uh, uh, Otis die dood is. Ja, dat dood vond ik dan Otus. nog wel een grappige, <laughs> een grappige verwijzing. Uh, en het betekent hetzelfde: Otis en Othello. Betekent allebei iets van een strijdvaardige Aha. leider of zoiets. Ja. Dus het is gewoon echt een afgeleide van de naam. Maar Met wel als inderdaad. Ja. Maar, maar wel ver, ver, ver, verzet, of hoe zeg je dat? Verplaatst naar een totaal andere uh, om, omstandigheden. Nou, in zoverre ze zijn nog steeds. Uh, in uh, Othello is het zo dat ze. Op Cyprus, uh, hij is daar legerleider en zij is met hem meegegaan. En nu is hij bij ons uh, ambassadeur in Burundi en zij is met hem meegegaan. Dus ze zijn nog steeds niet thuis. Ze zijn nog steeds in een kleine afgesloten gemeenschap... waar ze niet de normale omstandigheden hebben die ze thuis zouden hebben... en niet de normale mogelijkheden om te vluchten of om te relativeren. Uh, dus het is, uh, ja, de situatie is wat dat betreft nog wel een beetje hetzelfde. Ja, we, we hebben een lied uit de voorstelling. Uh, dat, heet, uh, dat is getiteld Beter Mijn Best Doen... Even voordat we naar gaan luisteren, wie zingt dat en waar... En, en ja, dat is, een van, de, uh, een, ja, dat is uh, een van de belangrijke ingrepen die ik heb gedaan in het stuk... is om uh, Jaco, uh, Jago, Jago, verder uit te uh, werken. Dus is Jaco geworden? Yago is Jaco geworden. En uh, dat is in Otello niet zomaar bij ons wel... Uh, er is wel degelijk sprake van iemand die vreemd gaat. Het is alleen niet de vrouw van Otis, het is de vrouw van Jacco. Hm. En zij heeft een affaire met uh, Michiel Cassio, degene waar Daphne mee beschuldigd wordt. En uh, Esmee twijfelt wat ze moet doen, of ze bij haar man moet blijven... of dat ze moet kiezen voor haar geliefde Michiel. Ik moet beter mijn best doen Ik moet harder proberen Want hij heeft me nodig Maar zelf weet hij dat niet Hij kan zo koud zijn Zo kil, zo afstandelijk Maar ik weet wel beter In zijn hart is hij goed is rechtschapen, oprecht en zo eerlijk. En ik daarentegen, dat allemaal niet. Ik ben oneerlijk, zijn liefde onwaardig. Ik zou moeten zorgen dat ik hem verdien. Nou, die zingt zichzelf wel de put in, hè, hier toch? Al oh, klein stukje nog, zeg jij. Ja? Want het is essentieel. Oh, zo erg. Als ik maar wat mooier, als ik maar wat minder luidruchtig, wat zachter zou zijn. Ja, nou heel zacht dan nu, want ze gaat helemaal weg. Ja. Want dit was een zin die jij heel belangrijk nou, vond. Nou, nee, dat ik, het, dat ik het zo mooi vind dat ze, dat ze het dan daarover laat gaan. Als ik, maar, als ik maar beter mijn best zou doen. Als ik maar wat vrouwelijker zou zijn. Als ik maar wat zachter zou zijn. Dan ja. zou mijn huwelijk geweldig zijn. En dan zou, uh, dan zou die arme man van mij nergens onder hoeven lijden. Ja, dit, dit is dan de Desdemona uh, karakter. Uh, uh, nee, nee, dit is SME. Oké, okay, dus dat is de vrouw de van, van Jacco. Jac ja, okay. Ik moet even het boel nog wel een beetje scherp houden. Ja. Op deze manier. Uh, uh, in, we in, in, hebben in het, trouwens in ja? de voorstelling een echte viool. Ik dacht net nog dat het voor jullie verschrikkelijk klinken... maar dit hebben we gewoon voor eigen gebruik opgenomen. Het is dus niet zo. Okay. Jij zal het wel gehoord hebben, neem ik aan. Ja, dat dat was het een echte viool was? Dat het geen echte geen viool echte was, nee. Viool. nee, nee maar een, in, de de, in de voorstelling wel? Ja, in voor de voorstelling wel. Dat ben ik de... heel blij om. Je. Ja, precies. Ja, Henk, want jullie worden natuurlijk toch al vaker vervangen... door. Ja, het, dat, dat, ja, dat is verschrikkelijk hoor. Ja, ja, ja. De, nou, nou is uh, in, in Othello speelt natuurlijk nog dat, dat raciale element van de moor. Othello is, is zwart. Wat, wat, heb je daar nog iets mee gedaan? Of is dat helemaal buiten... Nee, dat is helemaal, de uh, hij had net zo goed wel zwart kunnen zijn hoor. Als, we, als het toevallig uh, met de acteur zo uit zou komen. Het, het is niet dat ik het pertinent niet wilde. Maar het gaat voor mij uh, er zo erg niet over... dat ik het gewoon uh, al in een heel vroeg stadium in ieder geval niet in het script hebt gestopt. Mm -hmm. Omdat het gaat, erover, het gaat over dialozie... en het gaat over dat hij diep van binnen niet kan geloven... dat zij van hem kan houden. En dat is volgens mij niet aan de ras gebonden of aan verschillen... of wat dan ook. Het gaat gewoon over een soort basis onzekerheid... die heel veel mensen hebben. Ja, je kan niet van mij houden. Ja. En dat heeft hij dus ook. Nu in het M-Lab, dat is een beetje het laboratorium... zoals ik zei, van de musical. Wanneer ja. staat hij in de Lamar of in Carré? Da nou, Otis? dat is een goede vraag, uh, wat mij betreft zo snel mogelijk. Nou ja, het is inderdaad, dat is het goede van M-Lab. Het is de bedoeling om het daarna, het is een soort eerste stap... Ja. En met een soort workshop, met de bedoeling om het daarna verder te ontwikkelen. En dat zouden wij wel heel graag willen, Oké, okay. ja. nou dat gaan we volgen. Carina Kroft, dankjewel. Otis met eh, onder andere Patrick Stoof, Céline Porcel, Jorrit Ruis en Jacqueline Boot. Vanaf woensdag de hele week te zien in het M-Lab in Amsterdam-Noord. Even met de pont. En misschien wel volgend seizoen in een theater bij u in de buurt. Wij starten de motoren. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Met Wilbert Gieske. Die is onderweg om zijn voorstelling Seks maakt gelukkig te gaan spelen. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag Hans, waar, waar, waar ben je momenteel, Wilbert? Ja, de, de, ik, ik zat al in de auto, maar toen dacht ik, ja, dan moet ik hem straks stilzetten. Dus ik ben even snel teruggelopen, dus ik sta met mijn rug naar de voordeur, maar met mijn jas aan. Dus ik ben een soort van onderweg, maar nog met één been in het huiselijke. Met één been in het huiselijke. En gaat de reis ver vandaag? Groningen. Groningen? Groningen, Plaza, half negen. En er ja, er kunnen nog mensen bij, ja, heb begrepen, maar er zitten er een stuk of 150, dus dat ja. is mooi. Seks maakt gelukkig. Uh, nou, mannen denken heel vaak aan seks. Uh, ja. waren, waren de gedachten er vandaag ook al vaak bij, of niet? <laughs> ja, nee, ja maar ik, ben, ik ben een man, dus ik eh, verstop me niet. Dus, nee. ja, Ik denk wel eens aan seks, ja, ja. maar net zoals jij waarschijnlijk. Ja, o, ja zeker. Ja. Seks maakt gelukkig uh, is, uh, is een, uh, een grappige voorstelling. Ik moest eraan denken, dat je hebt ook nu van Orkater 237 redenen voor seks. Je hebt uh, die voorstelling ja. van uh, Huub Stapel, die al uh, de 20 jaar uh, gespeeld wordt. Ja. Het is wel hot, ja. hè, seks. Ja, de, de, ja, iedereen vraagt dat. Maar het is natuurlijk zo dat. Uh, Hamlet, Macbeth en de ja. Drie Koningenavond. En weet ik wat, dat is ook allemaal Shakespeare. Dan zegt niemand alweer Shakespeare. Nee, dat is waar. Dat zegt niemand. Dus, uh, maar dat dat is al jaren aan de gang. Mm -hmm. En de vrouwen zijn daar uh, uh, wat voorlopers uh, in. Maar inderdaad, uh, het is opeens. Uh, uh, het steekt de kop op. Ja. Misschien is het crisis in relatieland. Ik weet het niet. Zou zomaar kunnen. Ja. Zijn er bepaalde rituelen die uh, aan een voorstelling van Wilbert Gieske vooraf gaan? In de, in de kleedkamer bijvoorbeeld? Nou, ik, ik, ik onderweg doe ik toch wel even uh, de voorstelling op, zo Italiaans, heel snel. En dan ja. uh, daar zitten er een paar bottleneckjes in die ik een paar keer doe... en die pak ik uh, voor de voorstelling ook nog even. Ja. Maar dan uh, ga, ik, uh, ga ik gewoon uh, vrolijk een beetje heen en weer lopend achter de coulissen... Uh, een kwartier van tevoren ga ik het podium op en dan loop ik heen en weer. En dan als ik uh, uh, tot ik me lekker voel en mijn bloed stroomt. En dan loop ik gewoon op en dan doe ik het. En dan doe ik het. Dus ik heb geen bijgeloof uh, eigenlijk, geen rituelen. Nee, er hoeven geen uh, ja, uh, allerlei talismannen weet ik veel mee het theater uh, nee, nee, op weg hoemen. Uh, nee, je nee, geen... nee, nee, helemaal niet. Nee, dat nee, nee, nee, heb ik helemaal niet. Nee. Nee, zeker niet bij deze voorstelling, want dan ben ik heel erg mezelf. Ja. Zeg, en is het een voorstelling, want je zei al, uh, vrouwen die zijn meer in, geïnteresseerd in theater, sowieso in het algemeen, misschien ook wel in ja. voorstellingen over seks, wie weet. Maar is het inderdaad een voorstelling die vooral door vrouwen wordt bezocht? Uh, nou, het schijnt, er is een onderzoek geweest dat vrouwen uh, de kaartjes kopen en dan hun man meenemen, over het algemeen. Zeg maar, uh. Tussen de 70 en de 80 procent. Ja. En dat is wel vervelend, want ik vind dat mannen eigenlijk ook wel een kaartje moeten kopen en een vrouw mee moeten nemen. En deze voorstelling is echt voor mannen en vrouwen, voor stellen. Hij gaat over de, de, de, de seksuele onvrede in relaties die een aantal jaren duren. Ja. Waar eh, de interesse in elkaar wat minder wordt. En je gaat als gelukkig mens weer naar buiten? Ja, in elk geval met de juiste vragen. Hè. Met de... Uh, met, uh... Dat je weer een keer met elkaar praat. En hoe vind jij dat eigenlijk? En als dat gesprek op tafel komt, dan is het nog van alles mogelijk. Maar als je niet met elkaar praat, of erover nadenkt, dan, uh, ja, dan, uh, dan drijf je uit elkaar. Ik. Goed. Ik uh, wens je een goede reis en uh, veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Wilbert Gieske, okay. was dat. Dag. Hoi, hoi. Sexmaaktgelukkig.nl, Dat is een site die hoort bij die voorstelling. Echt waar. Uh, Wilbert Gieseke gaat naar onderweg. Karina uh, Klof bedankt. Henk Rubing en uh, Olaf van Paasen bedankt... voor uh, jullie aanwezigheid. En uh, Dana Linsen ook bedankt. En Laura. Ik weet, is Laura al weg? Laura Jansen? Ook hartelijk dank. Goede reis. En wij zijn er weer na het uh, journaal van uh, 4 uur met het vervolg van opium. Dan onder andere over het been van, uh, dat uh, Joris van Kasteren beschrijft... in Het been in de IJssel. Een boek is dat. Tot zo.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 Top university. Maar is Nederland wel aantrekkelijk genoeg voor buitenlandstalent? Heb je appeltaart? Appeltaart, ja. Ja, leuk. Wereldwijd is er een enorme concurrentie aan de gang om de beste mensen aan te trekken. The War on Talent wordt het genoemd. En kan Nederland winnen van China in The War on Talent? Luister morgenavond om 7 uur naar Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Procent korting? 50, 70, 75% korting? Ah, het is weer schapruimen bij Macro. Met onvoorstelbare korting op speciaal geselecteerde artikelen. In zowel food als non-food. Zo doen ze dat bij Macro. Partner voor Ondernemen Nederland. Nou, Boarding. Alle passagiers voor Barcelona, Venetië, Nice, Kopenhagen, Berlijn of Londen. Ontvang nu twee vliegtickets. Bij één jaar NRC Handelsblad of NRC Next voor slechts 24,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash vliegen. Last call. Nu twee retourtickets bij één jaar nrc. Kom nu schapruimen bij Macro. 50% korting op Sunland tuinstoelen en lichtbedden.